Ze met Het NOS -journaal. Het Maagdenhuis mag worden ontruimd. Een festival waarmee de bezetters dit weekend hun actie wilden beëindigen... mag niet doorgaan, heeft de rechter beslist. De Universiteit van Amsterdam mag zelf weten... wanneer het Maagdenhuis ontruimd wordt. Volgens de advocaat van de UvA hebben de bezetters... voor een half miljoen euro schade aangericht...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 Het dodental van een busongeluk in het zuiden van Marokko is opgelopen tot 33. De bus botste vanochtend op een vrachtwagen. In de bus zaten onder andere atleten. Zo is de oud-nationaal kampioen op de 10 kilometer omgekomen. De sporters waren op weg naar huis na een wedstrijd. Een jongen van 13 jaar uit Groot-Brittannië heeft 11 jaar cel gekregen... voor het vermoorden van een man in Londen. De jongen heeft bekend... De 13-jarige was bendelid en kreeg in december vorig jaar ruzie met de man... toen hij naar een feest wilde gaan in het flatgebouw waar het slachtoffer woonde. Na een woordenwisseling stak de tiener hem twee keer in zijn borst. Korte tijd later overleed de man.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 Dit zijn nog de langste files in de Randstad. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en Eembrugge 8 kilometer. A1 richting Amsterdam bij Muiden 5. A27 Gorkum-Utrecht tussen Noorderloos en Evedingen 8 kilometer. Vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A27 vanuit Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 7 kilometer. En de A44 naar Den Haag voor de verkeerslichter bij Wassenaar 3 kilometer aansluiten.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 Standing in the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 Irak en zijn lederen moeten liable zijn voor deze krimen van aboos en destructie. ZFM Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 25 jaar. this? Live. Live. Sorry about the music. Dit is 25 jaar. FM.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 Vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger gewoon om te zien of er ergens iets zit van de jongens in ons die nergens om vroeger die niet wilden weten wat zwart was.